Thomasen met het NOS-journaal. Vier GGD-regio's beperken per direct het contactonderzoek... bij mensen met een coronabesmetting. Het gaat om de regio's Amsterdam, Kennemerland, Gelderland-Midden en Twente. In de regio Haaglanden geldt de, geldt de beperking al. Door het toegenomen aantal besmettingen hebben de GGD's te weinig personeel om alle contacten van besmette mensen zelf te bellen. Daarom moeten mensen die positief zijn getest zelf contacten informeren en hen adviseren om in quarantaine te gaan. In Den Bos is een herdenkingsmis gehouden voor kloosterleden en andere religieuzen die tijdens de coronaperiode zijn overleden. De mis werd opgedragen door bisschop de Korte en werd gehouden omdat er tijdens de corona-uitbraak geen waardig afscheid mogelijk was. De kerk gaat ervan uit dat zeker 190 religieuzen door het virus zijn overleden. Bij de mis in de Sint-Jan werden hun namen voorgelezen.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 Probeerden de geallieerden het oosten van Nederland te bevrijden en door te stoten naar Duitsland. De herdenking verliep vanwege de coronacrisis soberder dan gebruikelijk. Het bleef bij een paar speeches en er mochten maar enkele tientallen bezoekers komen. Veteranen uit het buitenland waren er deze keer niet bij. Het weer droog en wat sluierbewolking verder zonnig. Het wordt 19 tot 27 graden. Morgen weer veel zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.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 Zou deze aflevering van Zandvoort op zaterdag te beginnen. Met de muziek uit de jaren 80 van Sister Sledge en Frankie, do you remember me? Het is 7 over twee, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer door Studio Tolweg 10 en we zijn uh, Albert-Jan en ik zelf. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Op een uh, nazomerdag, nog uh, twee dagen zomer. Robert-Jan, goedemiddag trouwens. Ja, uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Welkom bij uh, drie uur lang live van Zandvoort op zaterdag. Ja, de zomer zit er bijna op. Ja, Het is gebeurd. Ja, wat vond je ervan? <laughs> Kort, maar krachtig. Ja, maar goed, ja. we hebben overleefd, zullen we maar zeggen. En, uh, ja. Ja, we gaan op naar een mooie winter, hopelijk. Dit is een mooi najaar. Ja. Heerlijk strandweer, wandelweer. Lekker windje erbij. We gaan de goede kant op. Maar de komende dagen, maar daarover om half drie natuurlijk meer... tijdens het weerbericht. De komende dagen blijft het nog best wel wat zomers. Maar goed, meer zal ik daar nog niet over uitweiden. Half drie, het weerbericht. Uh, verder hebben we natuurlijk die, de dieren van de week. Want we hadden één hond weer in het dierenthuis. Meneer die heeft inmiddels alweer een thuis gevonden. Dat is allemaal binnen een week gerealiseerd. Dus we hebben twee katten en die luisteren naar de naam Jip. En die andere niet naar Janneke. Oh, dat nee. dacht ik dus. Ik doe Jasmine nog een keer, want dat vind ik zo, die ziet er zo leuk uit. Ik ben helaas uh, allergisch voor katten. Anders had hij, Jasmine al een thuis gehad. Maar Jip en Jasmine vandaag in het dieren van de week om half vijf. Gedicht van de dag, het gaat over de Grand Boucle, dat is of over de Tour de France, want vandaag is natuurlijk de voorlaatste etappe van, deze et van de Tour de France, wel een, een, zeker een tijdrit over 36,2 kilometer. En wellicht dat Dumoulin nog even de beentjes gaat strekken om deze klimmarathon, of de klim, uh, klimtijdrit, naar zich toe te trekken. Dat volgen we natuurlijk ook voor u de komende drie uur. Dus het gedicht van de dag. Nostalgie of in ieder geval de Tour. U hoort het allemaal om kwart voor vijf. Uiteraard uitgebreid Zandvoorts nieuws in het kort. Er wordt weer gevoetbald. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Edo HFC. En daar is voor ons aanwezig Joop van es. Om tien over half drie gaan we die voor de eerste keer bellen... voor een stand van zaken. het SV Zandvoort tegen Edo HFC en over alle andere achterliggende nieuwtjes... Daarnaast hebben we, was vanmorgen onze burgemeester te gast bij Goedemorgen Zandvoort... en sprak daarmee sprak samen met Roy Dongen, onze presentator... over de, hetgene wat gisteravond allemaal op televisie... en wat iedereen wellicht al gezien heeft en gehoord heeft... over de nieuwe coronaregels en wat dat dan voor een ieder gaat betekenen. Onze collega Jaap Koper is er vrij geweest om het, om het interview in tweeën te, te, te, te splitsen... Dus deel 1 in uh, het tweede gedeelte van dit uur. En deel 2 aan het begin van het volgende uur. Dus uh, de burgemeester in gesprek met presentator Roy Dongen. Goed, kwart over vier hebben we natuurlijk gewoon pit report. Want er is natuurlijk nog wel nieuws uit de Formule 1. Ondanks het feit dat het niet gereden wordt. Zoals gezegd, vandaag uh, de twintigste etappe in de Tour de France. Die klimtijdrit, dit gaan we voor u volgen. Uh, om half drie begint uh, de 24 uur van Le Mans. Ja. Met een uh, negental Nederlanders, als ik het wel heb die daaraan deelnemen. En, Heeft uh, uh, Jan uh, nog een rol daarbij of niet? niet nee, nee Jan, Jan niet meer. Helaas trouwens, want vanmorgen was er een historische race... Met oude Le Mans auto's. En daar reed natuurlijk die Silk Cut Jaguar van Jan Lammers... waarmee hij ooit de 24 uur van Le Mans heeft gewonnen. Reed mee, maar hij zat niet achter het stuur. En die auto met al die kleine advertentietjes erop, nee, nee, zeg maar? Nee, nee die, niet. Nee, die heb ik niet. Die heb ik niet gezien. Dat wel, het was wel een, het was een Lola, volgens mij. Maar dat was een perfecte stunt van, van Jan Lammers destijds. Maar goed, uh, die, ik, ik had verwacht dat Jan Lammers wel mee zou doen... in die, die historic uh, car race op het Le Mans. In zijn, uh, in zijn eigen uh, silk cut Jaguar. Maar goed, uh, helaas. Volgens mij helaas niet achter het stuur. Goed, dat was Le Mans. Die begint over een half uur. Wat hebben we nog meer? We hebben de, inmiddels al gehad de eerste race van de DTM. het weekend op de Hockenheimring. Morgen is de race 2. Uiteraard weer met deelname van Robin Freins. Die kans maken op de wereldtitel. Uh, en uh, ja, nog veel meer sport wellicht. Ik wat, wat, ben ik wat vergeten. Naar nou, de Tour natuurlijk. Nou, nee, de Tour hebben we gehad.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 lekkere zomerse klanken van Wommerk en Wommerk en Teardrop. dadelijk gaan we de weekmaker doornemen. Maar eerst deze gauw van Robert Palmer. We want the best both worlds We want it slow and hard. En de muziek hoor je elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5 op de Zandvoortse radio. Zou ik nu lekker een gouden oude single van Robert Palmer? Het is 19 over 2. Ja, Albert Jan zit er klaar voor. Een stapel a voor je neus, Albert Jan. Dat betekent dat jij de week weer gaat doornemen. In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen toegenomen in de veiligheidsregio Kennemerland. Hierdoor is Kennemerland boven de signaalwaarde gekomen van 7 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Als het veiligheidsrisico meerdere dagen boven de waarde van 7 uitkomt, gaat de situatie van waakzaam naar zorgelijk. Om deze situatie onder controle te krijgen neemt de verkeer-veiligheidsregio extra maatregelen die dus ook voor Zandvoort gaat gelden. Later hierover het tweede deel van het eerste uur het interview met onze burgemeester wat dat voor Zandvoort betekent. De man is dinsdagnacht aangehouden op verdenking de van het inbreken bij Centerparks. In eerste instantie hield de man zich verscholen... maar door de inzet van een politiehond gaf hij zich uiteindelijk over. Rond middernacht zagen bewakers de man op camerabeelden lopen... op een personeelsterrein van het vakantiepark. Toen de bewakers de man confronteerden werd hij mondig en ging hij er rennend vandoor. De man stak de burgemeester van Alfenstraat over en verschuilde zich in de bosjes... Bij het zien van de politiehond kwam de inbreker tevoorschijn, waarna hij kon worden aangehouden. De verdachte werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau voor nadere ondervraging. Sommige Duitse gasten zouden nog drie dagen blijven, maar durven het niet meer aan en gaan terug naar Duitsland. Al dus Suzanne Janssen, eigenaar van het Amsterdam Beach Hotel, te Zandvoort. Sinds de Duitse regering afgelopen woensdag heeft besloten dat Noord-Holland een rode zone is... Dus, een risicogebied zien ze veel Duitse gasten vertrekken en loopt het aantal annuleringen op. Daarover in het tweede uur uitgebreid meer. Het Sinterklaascomité heeft helaas de moeilijke beslissing moeten nemen om de Sinterklaas-intocht van Zandvoort dit jaar af te gelasten. Dit alles heeft uiteraard met de huidige situatie omtrent het virus te maken. Na veel overleg intern en met de gemeente Zandvoort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 Het Sinterklaascomité zal hierover nauw contact onderhouden... met uiteraard Sinterklaas en zijn pieten. Hopelijk heeft hij nog een leuk bericht voor alle kinderen van Zandvoort. Houdt u voor de evenement Sinterklaas Zandvoort op Facebook in de gaten. En tot slot, ouderen uh, en mensen die kwetsbaar zijn... pas op uh, voor de volgende babbeltrucs. Er doen zich mensen voor als medewerkers van de GGD... en gaan langs de deuren in Zandvoort. Ze bellen aan en zeggen dat ze in verband met corona... uit huis komen ontsmetten.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 Tot zover inderdaad de lokale informatie ook na te lezen op de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de App Store, Play Store of de Windows Store. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En uiteraard luister je ook naar Het Geluid van Zandvoort. 24 uur per dag met tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. Oh Lekker om deze gauwe van de klas weer eens terug te horen op de Zoonvoortse Radio. Je hoorde Rock de Kersba. We gaan nog een Nederlandstalige plaat draaien en die is, jawel, van Raccoon. En daarna het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst deze, de echte fans. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen.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 Dus Me, wie is de echte vent? Oh, wie loopt weg? Wie durft het aan om voor een ander op te staan? die hij niet kent? Wie is de echte vent? Albert Jan, je wordt geroepen, de echte vent. Die wordt gezocht. <lacht> je hoorde de nieuwe zingel van Raccoon en die heet inderdaad De Echte Vent. Het is half drie. Zie je het zo? En dat betekent dat we weer eens even gaan kijken naar het weer. Nou, als we naar buiten kijken, zien we al dat de zon schijnt hier in Zalvoort. Maar blijft dat ook zo, Obelsjan? Nou, zoals uh, inderdaad, uh, Rob, uh, ook vandaag uh, zien we de zon uitbundig schijnen en het blijft heerlijk droog. Er waait een matige noordo noordoostenwind en het wordt uh, 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met her en der wat wolken. De oostenwind is meest matig en de temperatuur stijgt zelfs naar 22 graden. Uh, en wellicht ook 22 graden. De zon schijnt weer volop, maar er staat wat minder wind ook morgen. Voor het gevoel is het dan ook warmer dan vandaag. Maandag schijnt ook de zon volop. De wind waait uit het zuidwesten en het wordt in de middag ongeveer 23 graden. Dinsdag is er wat meer bewolking en wordt het 22 graden. Vanaf woensdag lijkt de kans op buien geleidelijk toe te nemen. De temperatuur gaat omlaag met woensdag nog temperaturen van 18 graden. En in het volgende week is het nog maar 15 graden. Dus haal de jassen maar weer tevoorschijn. Nee, hè? Jazeker. Oh, god. Maar goed, de komende dagen blijft het nog zo, zoals het nu is, ongeveer. Nou, genieten we nog even van een lekkere nazomer. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het weer. Ook na te lezen op www.rikaweer.nl. Dat was het weer. En officieel over twee dagen is het echt voorbij. Voorbij met de zomer. die Springfield het waarschijnlijk over het tweede gedeelte van volgende week. Want de komende dagen hebben we nog prachtig na zomer weer. Joda inderdaad met de single The Summer is Over. Zo gaan we naar voetbal toe, naar Rio De wedstrijd, de weekwedstrijd, SV Zompoort tegen Edo. Als ik uh, terugkijk in hele oude playlisten, dan kom ik deze plaat nog tegen, Albert Maar <laughs> dat spreken we wel over jaren ja, geleden, hoor. Dat is wel een mooi overgang. Ja, toch? Ja, met ja. Bianca je en van Middits. Het is negen uh, over uh, half drie. Normaal gesproken met uh, Joop van uh, contact... maar daar hebben we nog even geen verbinding mee. Nee, dus, dus we gaan eventjes naar uh, vanmorgen toe... of eigenlijk vanmiddag. Want toen was uh, David Molenburg uh, te gast... bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, en hij sprak daar met Roy Dongen over, naar aanleiding natuurlijk van de nieuwe wetgeving... of de nieuwe regelgeving omtrent het virus... en wat dat voor een ieder gaat betekenen. Uh, Roy Dongen, luister naar deel 1 van het interview... dat Roy Dongen had met de burgemeester David Molenburg. En We hebben aan de telefoon inmiddels uh, burgemeester David Molenburg. Goedemorgen, Roy. Uh, goedemorgen? Ja, het programma heet wel Goedemorgen Zandvoort, maar het is al Goedemiddag.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 ...en andere regio's. Dus ook voor Zandvoort. Maar uh, dan even een praktische vraag. Het licht moet aan. De meeste kroegen in Zandvoort zijn niet zo duister dat er geen licht aan is. Um, um, wat betekent dat precies, dat het licht aan moet? Nou ja, dat, euh, være, ik moest daar ook even goed naar kijken, ja? uh, naar, die, naar die regel. Maar volgens mij is het de bedoeling dat, dat er uh, nou, duidelijk wordt... ...dat je uh, richting een sluiting gaat. En, uh, dat zo in de ene kroeg... Uh, Misschien uh, met een, een TL-bal kunnen en in andere koek zal het licht misschien iets harder gezet worden, maar dat, uh, ik denk dat, dat dat ook een kwestie van uitwerking is. Ja, dan zien we, dan gaat iedereen vanzelf wel naar huis, want dan zien natuurlijk allemaal niet meer op ons best uit onder een TL-balk om uh, half s s'nachts. Nee, nou, je kan ook koffie gaan schenken, dat is op feestjes ook altijd een effectieve manier om iedereen naar huis te krijgen als je er klaar mee bent. Ja, ik hoor iemand met ervaring op dit gebied. <laughs>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 die al moeite genoeg hebben om ook met alle stringente maatregelen de boel draaiende te houden... is het natuurlijk wel een klap, dus ik snap dat de horeca daar enorm van baalt. Ja, en uh, de horeca heeft natuurlijk ook nog een uh, probleem met de terrassen. Uh, die mogen langer blijven staan? Nou, we hebben afgesproken dat de, de maatregel... Hè, we hebben uh, meer ruimte voor terrassen geboden... Ja.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 Althans er op dit moment geen specifiek uh, uh, nee. beleid voor. Nee. Uh, wat wel zo is, nee, is dat nou, er wel nou, nagedacht gaat nou, worden om nou, met name ja, mensen die in kwetsbare uh, situaties zitten. Dus dat kunnen mensen zijn die zelf of een gezondheid hebben. <laughs> dus dan wel een aantal zorgen zijn meer in de gelegenheid te, te, te bieden om uh, ja, op bepaalde momenten in een rustige omgeving te kunnen winkelen. en uh, uh, hoe weten dat we hun boodschap te kunnen doen. Um, maar goed, dat is ook heel uh, uh, uh, ja, ze zeggen, primair ook aan. De, de winkels en de retail zelf om daar ook op in te spelen. Maar daar gaan we in ieder geval wel... en uh, dat is ook onderdeel van de maatregelen die gisteren afgekondigd zijn en afspraken gemaakt. Oké, okay, ja, dat was dus eigenlijk al het, deel 2 van het interview. I dus dat hoorde je al dat ik het daarover had. Maar goed, me. daarover uh, straks nog uh, veel meer... van uh, onze burgemeester uh, David Molenburg. Eerst gaan we luisteren naar uh, deze klassieker van Trick En I want you to want me... Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Met c Frick en I want you to One me. Ja, dan kunnen we uiteindelijk zeggen tegen Joveness. Uh, goedemiddag en een gelukkig nieuwjaar Joop. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is een hele tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben op de radio. Op de radio, is 7,5 maand. Ja, dat bedoel ik. Dus, hoe is het ermee? Ja, uh, persoonlijk niet zo denderend, maar we zijn weer aanwezig voor de... Gelukkig wordt er inderdaad uh, weer gevoetbald. En daar gaat het ja, om. eindelijk. Uh, vanavond is er ook weer basketbal. Uh, morgen is er hockey. Alleen dat is uit. Basketbal is vanavond thuis. Maar goed, uh, we, zijn, we beginnen weer een beetje los te komen. Ik hoop dat het zo blijft. Maar ja, dat, uh, dat ligt natuurlijk niet uh, aan mij. Dat ligt voornamelijk, denk ik, aan de jongeren... die zich een beetje moeten gedragen. Ja, en je ziet dat ze juist uh, bij de sportverenigingen... Uh, zeg maar, meer willen gaan handhaven... om ook uh, te ja. voorkomen dat daar uh, uitbraken gaan plaatsvinden. Nou Rob, ik kom net de, de, de club op. Ik sta op het balkon. En ik zie beneden drie, vier tafels vol met jongeren zitten. Gewoon naast elkaar. Ja, ja. Dat, dat bedoelen we dus. Dan vraag je dus om problemen. Ja. Eerlijk zijn. Nou ja, laten we hopen dat het allemaal goed gaat... en dat we gewoon lekker kunnen gaan voetballen, Joop. Ja, nou ja, we zijn begonnen. We spelen nu in de achttiende uh, minuut. En uh, het is tegen Edo. Dus het is eigenlijk uh, een derby. Edo was vorig jaar ene laatste en Zandvoort die stond bovenaan toen we stopten met de competitie. En zij heeft ook KFB besloten dat niemand gaat promoveren, niemand gaat degraderen. Dus ze spelen tegen dezelfde teams als vorig jaar. Met die verstande dat de naam Edo zich behoorlijk verjongd heeft. En het plan is omhoog te gaan eindigen dit jaar. Beter dan vorig jaar. Sanford heeft, uh, heeft de standaard 11, uh, behalve staan misschien. Die heeft nog niet getraind. Die is wel aanwezig en die gaat weer in training. Dus die komt binnenkort weer terug. Maar in principe zijn het de elf namen die we al vorig jaar regelmatig tegenkwamen. En uh, op de eerste plaats kwamen van, uh, van de competitie. Um, wat zal ik ja, wat, wat moet ik even vertellen? Ik, ik weet het niet. voorlopig um, uh, is het nog steeds 0-0. Uh, en uh, ja, het is een aftassende vaart Al spelen we bijna in de 20e minuut. Uh, er zijn nog geen kansen geweest aan twee kanten. niet. Uh, misschien dat Edo iets meer de bal heeft dan Rampford. Maar gevaarlijk. Nee. Laten we hopen dat er straks komt erop. Want uh, anders wordt het een hele saaie wedstrijd. Ja, ik zag in ieder geval dat uh, deze wedstrijd uitgeroepen is tot de wedstrijd van de week. Dus wat dat betreft uh, staat er wel uh, wat op het spel natuurlijk. Nou, nee, dit is, is alleen maar puur om meer aandacht in het avonds te krijgen. Dan krijg je een groot verslag met een foto erbij. Normaal gesproken zijn het kleine verslagen. Uh, zonder foto. Vaak ook nog een één zitten alle, alle, alle pups. Ja, dat gaat het op. Ja. ja, ja, ja, wat is fout voor die keeper. Wat is fout voor de keeper. Die keeper wil die bal wegwerken. Die geeft een punter. Die bal schiet. Uh, hij is zo hoog. Ik denk, van gaan ja. meter of 20 hoog. De bal komt weer terug. en laat hem door zijn handen schieten. En ik denk dat het Salim vertoet is. dat het, het Salim is geweest. Ja, Salim vertoet. Uh, die kan die bal heel simpel achter de keeper werken. Zo lekker, scorebord op 1-0. Nee, nee, is 1-0. Ongelooflijk. Dit, dit komt echt als een donderdag bij Helder Hemel in de hoor. Nou ja, we hebben hem uh, <lacht> lekker weer mee kunnen nemen op de radio, uh, Joop. Dus uh, ook dat nog. <lacht> ja, ja, ja. De eerste wedstrijd weer en de raken, hoor. Ja, uh, nee, nou ja, doen we goed. Zo, zo gaan we gewoon uh, voorlopig even door. Joop, we spreken zo meteen zo rond en nabij kwart over drie weer. En dan uh, uiteraard weer een doelpunt voor SV Salvoort. Graag tot zo en bedankt voor dit moment. Ja, graag gedaan. Tot straks. Tot straks. Dat was Joop van eerst vanaf Duintjesveld. Er wordt weer gevoetbald vandaag. Uh... De wedstrijd SV Zandvoort tegen Edo. Een streek derby, zoals uh, Joppe dat uh, ook inderdaad uh, heel mooi uh, kon zeggen. Daarover straks in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag veel meer. En een heel veel lekkere muziek ook in uur twee. Tot zo.